I'm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 Na zijn bezoek aan informateur Rosentaal zei Verhagen dat hij niet zal deelnemen aan de eerste verkennende fase. Hij vindt dat VVD en PVV er eerst met z'n tweeën uit moeten komen. Volgens Verhagen zijn er tussen die twee partijen al grote verschillen op financieel-economisch terrein. Pas als die enigszins uit de weg zijn geruimd, kan er überhaupt naar een derde partij gekeken worden, zei hij. Informateur Rosentaal heeft vandaag de fractievoorzitters van de tien partijen in de Tweede Kamer gesproken. De komende dag heeft hij gesprekken gepland met VVD-leider Rutte en PVV-fractievoorzitter Wilders. Eerst apart en later gezamenlijk. En voor woensdag is CDA-fractievoorzitter Verhagen weer uitgenodigd. Italië wil dit jaar bodyscanners plaatsen in alle publieke ruimtes waar mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd.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 In dezelfde pool won Japan met 1-0 van Cameroen. Het weer vannacht bre brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 7 graden in de Achterhoek en 11 in Limburg. Overdag wisselend bewolkt en droog. De temperatuur loopt uiteen van 15 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu U de nacht.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 sa okay. Het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje te pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. The the Dit is 20 jaar, zie FM.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 Boys Don't you see?